5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het downloadverbod van de video-app TikTok in Amerika is uitgesteld. Nu het bedrijf een deal heeft gesloten met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. Daardoor wordt TikTok een Amerikaans bedrijf, zoals president Trump had geëist. De partijen krijgen nu een week om de deal af te ronden. Lukt dat niet, dan dreigt alsnog een verbod van de app voor nieuwe gebruikers in Amerika. Volgens de Amerikanen vormt de Chinese app TikTok een gevaar voor gebruikersdata. TikTok is razend populair. Zo'n 100 miljoen Amerikanen hebben de app, waarmee korte filmpjes kunnen worden gemaakt. De Amerikaan Bob Gore, de uitvinder van de stof Gore-Tex, is overleden. Gore-Tex is een waterafstotende, ademende stof... waarvan kleding en schoenen worden gemaakt. Doordat het verwarmt en transpiratievocht afvoert... is het ideaal voor regenjassen en motorkleding. Gore ontdekte de stof min of meer bij toeval... toen hij in 1969 een strook teflon uitrekte... en erachter kwam dat die uitgerekte strook poreus was... maar toch geen water doorliet. Het bleek ideaal voor het maken van waterdichte kleding. Wat sindsdien dan ook op grote schaal gebeurt. Bob Gore is 83 jaar geworden. President Trump wil zo snel mogelijk een kandidaat aanwijzen als opvolger van de overleden rechter Ruth Bader Ginsburg in het Hoge Rechtshof. En dat zou hij deze week al willen doen. Volgens de president wordt het hoogstwaarschijnlijk een vrouw. Hij riep de Senaat op om de voordracht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat heeft dat ook al toegezegd. De democraten hebben opgeroepen om de beslissing over de verkiezingen heen te tillen. In de hoop dat Joe Biden de nieuwe president wordt. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben deze week een brief onderschept die het dodelijke gif Ricine bevatte. De brief was afkomstig uit Canada en gericht aan president Trump, melden meerdere Amerikaanse media. Het gif werd ontdekt bij een controle. De FBI zegt dat de openbare veiligheid voor zover bekend niet in het geding is geweest. Het weer. Het is helder en in het binnenland is het koud met minima tot een graad of vijf. Morgen opnieuw zonnig nazomerweer met maxima tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oh. <laughs> We stayed again